Afgelopen week is de verantwoordelijkheid voor de Afghaanse provincie overgedragen aan de Amerikanen. Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een einde gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. Net als hun voorgangers die terugkeerden uit Afghanistan maakten de militairen eerst een tussenstop op Creta om een paar dagen bij te komen. Op de vliegbasis Eindhoven werden ze verwelkomd door onder andere demissionair minister van Defensie van Middelkoop. In de Gazastrook worden de laatste tijd in hoogtempel islamitische wetten ingevoerd. Zo mogen vrouwen er geen waterpijp meer roken en mogen ze niet bij een man achter op de brommer zitten. En verder moeten ze zich zedig en sober gedragen. Mensenrechtenorganisaties klagen erover dat onder het bestuur van Hamas de vrijheden steeds verder worden bepluktnot. De maatregelen van Hamas zijn voor een deel bedoeld om extremistische groepen de wind uit de zeilen te nemen. Zulke extremisten vernielden kort geleden een zomerkamp van de Verenigde Naties omdat daar jongens en meisjes samenspelen. In Mexicaanse steden hebben dit week einde duizenden journalisten gedemonstreerd tegen de macht en het geweld van de drugskartels. Het land is voor journalisten een van de gevaarlijkste ter wereld. In de laatste tien jaar zijn er 64 journalisten vermoord. Vooral misdaadverslaggevers lopen gevaar. Redacties van Mexicaanse kranten, tv- en radiozenders krijgen vaak bommeldingen binnen. In de deelstaat Chihuahua kunnen verslaggevers geen levensverzekering meer afsluiten. De betogende journalisten eisen van de overheid meer bescherming van de media en van de persvrijheid. In de Eredivisie heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Nac Breda met 1-1 gelijk gespeeld. Nak werkte daarmee het strafpunt weg dat de club voor het begin van de competitie van de KNVB kreeg voor het te laat betalen van premies. De andere uitslagen van vanmiddag, FC Groningen-Ajax 2-2, Feyenoord-FC Utrecht 3-1 en Vitesse-Ado Den Haag ook 3-1. Het weer vanavond klaart het op en vannacht is er kans op een mistbank. Minima rond 13 graden, morgen droog en wisselend bewolkt. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraar, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Rob heeft vanavond een dubbele rol. Hij is namelijk ook een van de gasten. De andere gasten zijn Angelique van der Riet en Peter Tone. Ze hebben namelijk een nieuw spel op de markt gebracht, het Inspiratiespel. Is het een orakelspel, een tarotvariant... Een hype voor 2012. We gaan er in deze uitzending alles over horen. Trouwens, ter verduidelijking, er is een vierde persoon, te weten Marieke Verkerk. Die heeft ook haar steentje aan de ontwikkeling van het spel bijgedragen, maar die kon vanavond niet aanwezig zijn. De andere drie dus wel. Dus uh, welkom Angelique, Dank welkom uh, Peter Hallo. en welkom Rob. Maar Rob heeft geen microfoon, dus die is uh, af en toe gewoon erbij. Um, Angelique van Triet en Peter Tonen zijn allebei afzonderlijk al eens in ons programma te gast geweest. Angelique kennen we van 24-Hour Coaching eh, met het prachtige telefoonnummer eh, 2112-2012 en natuurlijk de Spirituele eh, Vacaturebank. En Peter kennen we natuurlijk allemaal van de Maya Astrologie 2012 en auteur van heel veel boeken. Hij is ook coach en hij won in 2003 de eh, Frontier Award voor zijn uh, baanbrekend werk tussen wetenschap en spiritualiteit. Rob, onze technicus in het dagelijks leven, webdeveloper, ik vind het een lastig woord... webdeveloper web bij uh, Metasign Communications... en natuurlijk medewerker aan Inspiratieradio... waar hij ook de site voor maakt. Inspiratiespel is gebaseerd op de Maya-astrologie... Hoe het in zijn werk gaat en hoe zijn Peter en Angelique en Rob samen gekomen? Wat heeft 2012 daarmee te maken? Dat alles hoort u na ons eerste muzieknummer. Uh, en het eerste muzieknummer is uh, All at Sea van Jamie Cullum. I'm All at Sea. Forgot my roots If only for a day Just me and the thoughts Sailing far away Like a warm drink It seeps into my soul time I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it seeps into.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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Angelique van Triet en Peter Tone en Rob spruit. Zij hebben gezamenlijk een nieuw spel ontwikkeld, het Inspiratiespel. We gaan het in dit blok hebben over wat voor spel is het en wat zijn de spelregels. Uh, nou ja, Peter, zullen we zullen met jou beginnen. Uh, wat is nou het verschil tussen dit spel en bijvoorbeeld een tarot spel? Nou, dit heet eigenlijk het 2012 Inspiratiespel. En als je aan 2012 denkt, dan denk je al gauw aan de Maya's. En dit zijn uh, een aantal kaarten met uh, betekenissen van de onderdelen van de belangrijkste Maya kalender, de, de Tzolkin. En die heeft 13 tonen en 20 zegels en ook nog vier windrichting, vier kleuren. En die, die hebben een betekenis en die, uh, daar hebben we allemaal een losse kaarten van gemaakt. En ja, je kan een kaart trekken voor een betekenis. En, en in die zin is het dan een orakelspel met, uh, met Maya kaarten kan je zeggen. Dus het geldt eigenlijk voor het moment dat je die kaart Trekt, dan is dat op dat moment jouw uh, jouw boodschap, zeg maar. Want als je het per persoon gaat berekenen, ik ben bijvoorbeeld gele mens in de uh, ja. astrologie. Ja. Uh, het is natuurlijk uh, het zijn 33 kaarten, heb ik begrepen. Ja. Het is natuurlijk het zou stom toeval. Nou, zijn. 33 plus het 20 plus 13 en nog, nog vier windrichtingen, dus 37. 37 ja. Dus de kans dat ik gele mens trek, is... Uh, dus zo moet ik dat niet zien. Nee, want nee, ik ben ook gele mens, als je dat toch ook okay. hebt. Ja. Dus dat delen we dan. Nee, het is... Um, je, ja, je hebt en de betekenis van alle onder, van de tonen en de zegels. Dus van je signatuur in, in de Maya-kalender. Oké, okay, die heb je dan op losse kaartjes. Maar in dit geval, omdat het dan losse kaartjes zijn... kan je even willekeurig iets trekken. Dus god weet, heb jij nu iets met een witte wind vandaag? Of met een, een toon 9? Whatever, wat er uitkomt, uh, Afhankelijk van, van je vraag op dit moment... komt een willekeurige kaart en die kan... Uiteraard heel anders zijn dan je eigen zegel. Oké. Okay. En uh, Angelique, is het dan uh, belangrijk dat je... Uh... Exact weten wat je eigen zegel is. Of is het voor iedereen bruikbaar? Nee, het is helemaal niet belangrijk om te weten in dit spel wat je eigen zegel is. Uh, wat wel belangrijk is, is dat je met het kaartspel gewoon je, je gevoel en je intuïtie ook laat gelden. En niet al te star naar uh, datgene kijkt wat er op de kaarten staat. Althans, dat is mijn ervaring. Dus je eigen interpretatie en intuïtie op dat wat je krijgt uit het spel... maakt dat je ja, heel veel meer informatie krijgt. Ja... Um, het spel heb ik uh, voordat ik hier naartoe ging eventjes doorgenomen ook hè, met, uh, met mensen waar ik uh, mee gegeten heb. Onder andere Richard van dit radioprogramma en uh, Roelien de Lange. En uh, We hebben het in drieën gedaan, we hebben drie keer een kaart getrokken. Is dat uh, wat altijd moet of... Uh... Nou, het, het, bij dit spel moet echt niks. Um, het mooie is dat we wel een handleiding hebben gegeven voor die mensen die dat heel erg prettig vinden om een richtlijn te krijgen. Alleen het leuke is als je gewoon met de kaarten gaat zitten en op gevoel of op, eh, als je een gedachte hebt van nou ik zou wel een kaart kunnen trekken op een vraag. Of ik kan nu wel een kaart trekken voor iemand, an iemand anders. Alles is oké. Okay. Dus als jullie hebben gekozen, en dan ben ik wel benieuwd wat er eigenlijk uitkwam. Van We trekken alle drie een kaart. Dan is dat voor dat moment wat het is. Ja. Uh, ja, ik had geel en toen had ik uh, toon 13 of zo. En die andere ben ik helaas even kwijt. Maar... En had je een vraag in gedachten toen je de kaarten trok? Nou ja, eigenlijk niet echt ja, van hoe, hoe de avond zou verlopen, de uitzending min of meer. Maar... Dat is een vraag. Nou, ja. ja Goed, dat is een vraag, ja. oké. Okay. En toen had je geel. Geel. En, en 13. En 13. Nou, geel is de kleur van rijping, Dus de windrichting. Ja, dat stond er ook op de kaart, ja, ja. Uh, Vol en zo. En 13 dan, dat is ja, je 12 plus 1, die dertiende toon, die, die maakt dat je in een groeiproces alles naar een hoger plan tilt, waardoor het weer ja. verder gaat. Ja, ik ben dus... toevallig gele mens, toon 13 of Oké, dus ik ging al gauw in die richting denken: van ik denk, oh ja, de uitkomst je... is meer voor me persoonlijk bedoeld. Ja, nee, als... ik snap het nu, Ja, dat zou ik dan ook denken. Het ja. Ja, dus dus is dat dan weer is. geen toeval. Wat dat ook weet. Nee, het valt me toe, maar ja. het is geen toeval. Ja, ja, ja. Um, ja, Waar is het te koop, Peter, het, het spel? Via de website. Uh, en dan kan je gewoon in 2012-inspiratiespel.nl ja. uh, En bepaalde New Age winkels. En dan kijk ik even naar jou, Angelique. Ja, en... Uh... Bijvoorbeeld in Utrecht zijn er een aantal winkels die het hebben opgenomen. Uh, zelfs in het buitenland is er belangstelling getoond. Symbolic.be is een heel erg grote site waar allerlei esoterische spullen en spirituele boeken en films en materialen te koop zijn. Daar is het, wordt het ook aangeboden. Uh, het heeft in het blad onkruid gestaan. Uh, ja, de, er zijn heel erg veel kanalen waar je het kunt halen. Maar het makkelijkste en meest snelle is uh, www.2012inspiratiespel.nl Oké, okay, en uh, lieve luisteraar, het is ook zo dat op onze uh, site staat een banner. Als je die aanklikt, dan uh, uh, Inspiratiespel 2012. Als je die banner aanklikt, krijg je dus ook alle gegevens. En ik heb dus gezien dat uh, je het ook nog voor iemand anders kan bestellen. Dus je kunt het ook cadeau doen aan ja. iemand en dan krijg je dus de... De rekening naar het ene adres en het spel wordt naar het andere adres geschreven. Ja, en dan wordt er ook een leuke kaart bij gedaan met een persoonlijke boodschap. Dus je kunt alle tekst kwijt uh, op de site en uh, dat wordt dan handgeschreven erbij gedaan. Dus uh, echt het een cadeau. Echt heel mooi verzorgd. Het ziet er ook trouwens prachtig uit in hele mooie uh, zakjes moet ik zeggen. Uh, het is echt uh, top. Ja, de, de zakjes zijn handgemaakt en de stof komt uit Guatemala. En uh, ja, die energie, dat moet wat doen voor het spel, dat kan bijna niet anders. Maar misschien nog een, een toevoeging, want we hebben het nu over dat je een kaart kunt trekken als je een vraag hebt hè, of als je een inzicht wilt krijgen. Maar het spel is ook gemaakt om uh, meer kennis te krijgen van de tzolkin, want daar hebben we het ja, ja. over. En om ook de gezichten en de tonen beter te leren kennen. Dus het is eigenlijk tweeledig. Ja, het is eigenlijk een cursuspakket ook, nog min of meer. Je leert er van. Samen met de workshop die Peter dan ook nog geeft over dit spel, is het Daar een totaalpakket. komen we totaal straks op. Oké, okay. okay. okay, is goed. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan naar muziek. De afgelopen drie weken is de roman waar het liedje over gaat... als een kostuumdrama uitgezonden op de tv. Het is werkelijk prachtig verfilmd door de BBC... met in de hoofdrollen Tom Hardy die Heathcliff speelde... en Charlotte Relay, die Katie speelde... Uh, op de set was het een setje en uh, het leuke is, uh, Angelique flirten helpt overal, want ook privé is het daarna een setje geworden. En de, het liedje wordt gezongen door Kate Bush en het is Whistering High. Ja, het blijft fantastische muziek. Uh, Kate Bush is uh, iemand die ik op LP gekocht heb. Uh, die oude mooie vinyl platen. En ook later dezelfde op uh, CD gekocht heb. Dus dan is het toch wel een, een aangeven dat ik het uh, erg mooi vind om hem eerst als plaat te hebben en later als CD. Uh, wat ik leuk vond om net te horen was dat uh, 18 augustus is uh, Kate Bush jaar en... Uh, dan is Peter Tonen ook jarig en ze zijn exact even oud. dus op dezelfde dag geboren. Dus dat Zo wel heb wel ik het uh, al onthouden. Dus ik hoop dat het klopt wat ik ja. onthoud heb. Ja, ja, ja, ja, de leeftijd mag ik niet zeggen. Want ik mag van dames de leeftijd niet zeggen. En ja, Peter, jouw leeftijd wil ik gewoon niet noemen. Nou, ik, ik, ik vind het wel leuk om te noemen. Ik word 52 en dan ben je in de traditie van de Amerikaanse okay. Indianen. ben je dan een oudste. Oudste, Ja, precies. Want dan heeft die Kin, waar we het over hebben. Je staat dan in dezelfde positie weer uh, als op je geboortedag. Ja. Dat is mooi. Ja. ja, ja, Nou, uh, welkom terug nogmaals weer bij Inspiratieradio. Je hebt al gemerkt, uh, we hebben Peter Tone als gast en Angelique van Driet. Uh, waar we het nu over gaan hebben is, uh, wat halen de mensen uit het spel? Worden er workshops ingegeven? Is het een instrument om mee te werken voor Maya-astrologen? Want daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig van. En eigenlijk kom je spelende wijs met de Maya-astrologie in contact. Peter, wat kun je erover vertellen? Nou ja, een beetje bevestig ook wat je net zei. Je kan, je kan, uh, je kan het als orakelspel gebruiken. Uh, zonder dat je ook maar iets van Maya-kalenders weet. Spelenderwijs leer je al die onderdelen van die zolkindkalender kalender dan ook kennen. En als zodanig is het ook als lesmateriaal te gebruiken. Uh, als leermateriaal om, om, om, om die Tzolkind te leren kennen. En dus iets over jezelf. En om, ja, het idee is wat Angelique net zei, dat je het een beetje intuïtief doet. Het, je, je krijgt een plaatje en je krijgt woorden... En je zal zelf een beetje moeten voelen wat het jou doet. Als je een vergelijking maakt met, met de reguliere astrologie... je hebt ooit iets gelezen over wat ram, stier, tweelingen en zo zijn. En op een gegeven moment krijg je de gevoelsmatig... Ja, voel je wat het jou zegt. En je moet een beetje door de woorden heen kunnen kijken... want die, moeten, ja, die proberen een archetypische energie... wordt hier omschreven in enkele woorden. En ja, je voelt op een gegeven moment zelf wat het, wat, ja, wat het je doet. Ja, en het is natuurlijk wel handig als je het spel hebt om ook een beetje in jouw boeken te gaan uh, rondkijken over de Maya-astrologie. En, en of... Uiteraard, ik heb, uh, een van de boeken die ik uh, uh, geschreven heb is inderdaad uh, uh, Toegang tot de Natuurlijke Tijd. En dat is gewoon een boek met uh, duidingen over uh, de onderdelen van de kalenders. En die zou je er prachtig als een soort handleiding bij kunnen zodat... Die kan je er, uh, ja, als je, als je er dieper op in wilt. En ik heb meerdere boeken geschreven waar. Waar, je, waar dieper in wordt gegaan op de werking van de Maya-kalenders... en dan, dan heb je ook betere, uitgebreidere, moet ik zeggen, duidingen. En die kan je er dan inderdaad bij nemen. Ja. Ja, ja, mooi. Um, ja, um, het is een orakelspel... Uh. Even kijken hoor. Ja, misschien uh, nog even leuk om over de workshop ook nog iets te vertellen. Ja, dat is... Want uh, uh, hè, als je er iets meer over wilt weten... dan uh, kun je ook via de site inschrijven voor de 2012 Inspiratie spel workshop. Die wordt door Peter zelf gegeven. Uh, het is echt een uh, ja, redelijk unieke workshop... omdat Peter van tevoren ook met heel veel materiaal van de deelnemers aan de slag gaat. En dat ook verwerkt in die workshop. Plus je krijgt het spel, plus je krijgt de duiding van de kaarten mee... En uh, ja, dat is best wel uniek. Ik bedoel, er wordt natuurlijk heel veel met de uh, Maya Kalender gedaan en gewerkt en ook over geschreven. Maar dit is gewoon nog nooit eerder vertoond. Nee, het is echt helemaal nieuw. Ja. ja. Ik vond het ook een hele verrassing eigenlijk toen uh, Rob uh, een tijd terug met uh, de mededeling kwam dat het spel eraan zat te komen. En... Ik kan me herinneren dat ik het in Utrecht uh, bij de Wijze Kater, uh, een esoterisch boekhandel aanbood, en de eigenaar zei... Ik had het kunnen weten. Ik zat erop te wachten. Iemand moest met zo'n spel komen. Hij was er heel blij mee trouwens. Ja. En hij vond het er ook leuk uitzien omdat het heel compact is. Dus en, en een hele redelijke prijs heeft. En de prijs is? Dit is 12 euro. En dat is voor een, een, een spelkaart uh, is dat, uh, niet duur. Als je het gaat vergelijken met andere orakelkaarten, dan zit je gauw op het dubbele. Maar ja. wij hebben voor iets heel eenvoudigs, compacts uh, gekozen. Ja, nou, nogmaals, het ziet er ook heel mooi uit. En het is ook heel fijn om cadeau te geven of te krijgen. Dus dat. Uh... Zonder meer. En een vraag die net even bij me opkomt. Hoe komen jullie eigenlijk met z'n drieën bij elkaar? Of met z'n vieren eigenlijk? He, die Marieke hoort ik, er ook nog bij. Ik vond dat ik nou bij. Rob aan moet kijken. Ja. Bob, uh, ja, Rob heeft geen microfoon. Loop even een beetje hierheen, Rob. Dan kunnen we een beetje, je, misschien kan ik even starten. Want uh, uh, Rob en ik hebben elkaar leren kennen toen 24-hour coach de lucht in ging een jaar geleden. En Marieke Verkerk is een coach bij ons op de lijn. En Rob is uh, naast dat hij de site vorm uh, heeft gegeven, ook het uh, technische brein, moet ik echt zeggen. Want uh, chapeau voor Rob. Want alles wat die site doet, dat heeft hij geregeld. Dat is heel mooi. En uh, ja, Rob uh, is uh, positief een beetje gek ook. En dat ben ik ook. Dus toen het idee kwam van we gaan een spel maken, toen was het eigenlijk alleen van... Uh, joh, ben je in of ben je uit? Nou, je hoeft er niet lang over na te denken. Nee, Rob, vertel. Nee, nou, voor, mij, voor mij was de keuze natuurlijk heel makkelijk om uh, daarin mee te gaan. Want ik, uh, ik ben zelf creatieveling. En uh, het spel, uh, ja, dat bood natuurlijk allerlei mogelijkheden om me creatief uh, te uiten. En uh, ja, de mensen met wie, we het, uh, met wie ik het nu samen gemaakt heb... zijn allemaal mensen die ik persoonlijk dan ken via Inspiratie Radio. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel leuk. Ik heb al eens in eerdere uitzendingen gezegd dat ik uh, toen ik ooit begon met uh, Inspiratie Radio... toen ik erbij kwam, stond ik overal eigenlijk heel nuchter uh, in... En, en... Moest ik er allemaal niet zoveel van weten. Maar ik ben uh, eigenlijk best wel een heel spiritueel mens geworden wat dat betreft. En uh, ja, het spel, ik, ik, ik speel het zelf ook steeds vaker, merk ik. Mm -hmm. Dan in het begin denk ik nog stiekem, want dan vond ik het een beetje raar staan tegenover Mario. Van ja, wordt nu wel erg uh, spiritueel. spiritueel. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ja ik, ik, ja, ik vind het gewoon leuk. En ik hecht uh, er ik, ja, ik echt uh, heel veel uh, waarde aan. En ik haal daar ook uh, voor mezelf kracht uit. In, uh, zeker in de beslissingen die ik uh, af en toe moet nemen, zakelijk, helpt dat, uh, helpt dat mij echt wat dat betreft. Dan misschien wel leuk om dan ook al over, of gaan we het later ja, hebben nee, over ik... de toekomst. Nee, vertel maar. Nou ja, toen kwam het volgende idee natuurlijk. Want uh, zet zetten een stelletje gekken bij elkaar. En uh, die ideeën komen we wel. Peter is daar ook alweer bij betrokken. Ja, Peter uiteraard. is ook gek hoor. is ook gek. Ja, maar positief. <laughs> Ik bedoel het echt als een, als een compliment. Want weet je, dat voor mij betekent uh, gek dat je buiten de uh, paden durft ja. te denken en te lopen. En uh, dingen durft te proberen. Dus wat we nu aan het ontwikkelen zijn, is uh, het spel in de vorm van een i-app. En uh, nog een kleine twee, drie maanden en dan wordt dat op de markt gebracht. Ja, Nou ja, Google erop en je vindt het niet. Dus ja, dan zijn uh, deze vier mensen, want Marike doet er uiteraard ook We weer mee. Uh, aan ja. mee. Ja, zijn toch weer uh, ja, oprichter, bedenker van weer iets heel erg nieuws. Wat mogelijk wereldwijd gewoon ook zijn weg gaat vinden. Goed, nou, toch ja, een ja, dat is, feestje. Dat je, ja. Dat is Ja, Het is echt een feestje. Misschien wat iApp is? Ja, ja, dat kan Rob Waarschijnlijk ben dat het eigenlijk heel simpel gesteld moet je het zo zien dat een i-app is gewoon een, een klein programma wat draait op je mobiele telefoon. En in dit geval gaan we ons vooral concentreren op de, op de Android-telefoons. En dat zijn dan bijvoorbeeld de bekende HTC-telefoons. En natuurlijk de iPhones. Want de iPhone is helemaal hot momenteel. En dat zijn eigenlijk de twee toestellen waar we ons op gaan concentreren. En dan moet je het zo zien dat je dus, uh, ja, dat je dus altijd een uh, hele berg uh, maya-kennis uh, in, je, in je broekzak hebt zitten. Zo moet je het ja. een, beetje, een beetje zien, hè? En, en, uh, en ja, heel veel inspiratie uh, natuurlijk bij je hebt, altijd. Dus uh, ja, het belooft, uh, het belooft heel wat te, te worden, in ieder geval. Ja. ja, klinkt goed. Ja, we gaan naar het muziekvolgende uh, nummer. Maar dan moet Rob weer als een speer, als een haas met gestrekte oren eigenlijk, uh, richting de schuiven van... De techniek. We krijgen nu uh, Straight to My Heart van Sting. En het is een speciale versie met symfonieorkest. Het is een enorme mooie cd. I'm oh. Hey hoor, lieve luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Angelique van Triet en Peter Tone en Rob Spruit. We hebben het over het Inspiratiespel 2012. Um, Rob, of, um, Peter, zou jij iets kunnen vertellen over wat de Maya astrologie eigenlijk precies inhoudt? Want we hebben het er wel steeds over. Maar... Ja, ik probeer het even samen te vatten. Um, die Mayas die zijn het meest bekend om... Uh, ...zijn nog steeds een volk in Midden-Amerika... ...al, al duizend jaren leven ze daar... ...en die hebben meer dan duizend jaar geleden... ...iets van zeventien kalenders gecreëerd... ...en uh, daar kan je planningen mee maken... Daar, uh, ...maar daar kan je ook een soort horoscopen mee maken... ...en men, voor die laatste met name... Uh, ...is dan de Tzolkien kalender geschikt... ...maar zo is er ook een lange telling kalender... ...en dat is die beroemde kalender die op uh, 21 december 2012 eindigt... Uh, ja, de maya's waren niet bezig met, uh, net zoals in de gewone astrologie, met wanneer nou welke planeet waar stond. Maar die waren bezig met synchroniciteitsmetingen. Dus die keken wanneer cycli in cycli samenvielen. Wat ik opvallend verschillend vind is in de gewone, noem ik het maar even, horoscoop en in de maya horoscoop, dat je dus je geboortetijd niet hoeft te hebben. Nee, ze, ze, de, nee je hoeft geen precieze tijd nee, te hebben. Ze hadden nee. geen horloge in die tijd. Uh, een, nee. Het is dus toch gewoon een hemelsbreed verschil? Ja, de, de dag is de kleinste eenheid en die wordt vervolgens wel ook nog in, in, uh, in vier of zelfs soms in acht stukken verdeeld. En bij sommige kalenders wordt daar heel precies mee gewerkt. Maar over het algemeen is de dag gewoon het kleinste onderdeel van, uh, van een kalender Indeed. bij de Maya's. Oké, okay. maar ga verder met je verhaal. Of... Um, ja, wat, wat, wat is je vraag? Wat, wat, kijk, Maya Astrologie, wat, waar het mij bij helpt, is dat het, het, het, kan je, het althans iets zulke, die vertelt iets over je zielenpad. Over je, uh, ik zeg altijd, de gewone astrologie vertelt iets over je karakter, dus je persoonlijkheid. Uh, de eigenschappen die je hier hebt meegekregen op aarde. En de Maya Astrologie vertelt dan iets over de weg die je daarmee aflegt. Dus het is een omschrijving niet van jouw karakter, maar van het, het karakter van je weg. Dus van een beweging. Van je doel eigenlijk, wat je hier op aarde komt doen. Dat zit er dan of min of meer, Ja, nou ja het, het, is, het is een beweging een, die, die omschreven wordt. en ja, Daar kan je van afwijken of niet, maar het, uh, als jij bijvoorbeeld een gele mens bent, net als ik, dan, ja, dan steekwoorden ja. die daarbij horen is eigenwijs zijn en je, je, je, je vrije wil, je eigen gang willen gaan. Vervolgens ben ik dan astrologisch een leeuw, als ze dan tweeling, dus bla bla bla. Maar de weg die ik met mijn karaktereigenschap uh, afleg als leeuw, als dan tweeling enzovoort, is die van de gele mens. Dus ik wil proberen de boel te beïnvloeden door mijn eigen gang te gaan. En dan in mijn geval ook nog toon 2, dus dat ik polariseer... Dus dat ik de andere kant van iets wil laten zien. Nou, voilà. En dat, daar zitten allerlei... Nou vertel ik het even oppervlakkig... Maar daar zitten ook allerlei verdiepingen ook weer in. Ja, en wat is een toon dan? Wat, wat... Um, je hebt twintig... De maaier stelde me al twintig. Wij maal tien. En dat, zijn dan de, en dat zijn ook twintig gezichten van de schepping. Dat, die hebben alle twintig een betekenis. En dat, werd dan, uh, dat ontvouwde zich in dertien stappen. Dus dertien is het getal van, van beweging en groei. Je hebt dertien maanden per jaar... Je hebt een cycli van 13 dagen, je hebt een cycli van 13 weken, dat is dan een seizoen. Dus 13, dat, uh, dat is het getal van de fase van, van de schepping. En 20 zijn de, de kanten, de gezichten van de schepping. En samen, 13 maal 20, heb je dan die kalender van 260 dagen, uh -huh. wat de, de heilige kalender van ze was. Maar die getallen 13 en 20, die kom je overal tegen. Uh, en 13 is dan de 13 tonen en... Twintig zijn dan de twintig zegels of gezichten van de schepping. Oké, okay, dus je hebt de kleur, je hebt de toon en je hebt het zegel. Ja, zijn ja, zijn vier de drie... windrichtingen en dat zijn vier kleuren. Dus rood, wit, blauw, geel okay. is dat in dit geval. En die hebben ook weer een betekenis, ja. ja. Mooi. Nou, um, ja, dat spel, uh, inspiratiespel 2012. Je koppelt er het jaartal 2012 aan. Heb je er in 2013 ook nog wat aan? En 14 en 15 en uh, ja. Ja, dus het is gewoon maar... Misschien een... zelfs nog meer... Dan nu. Omdat dan bevestigd wordt wat het spel gegeven heeft? Of? Nee, kijk, niet alleen de Maya's, maar ook uh, andere natuurvolken... die kwamen met die uh, datum van de winterzonnenwennen van 2012... als een eind of zo je wil, begindatum. Ook de, de, de Maori's en de Zulu's en de Amazon-Indianen. Dus via de Maya's is het bekend geworden, omdat hun kalenders zo beroep zijn... Mm -hmm. En er is astronomisch dan ook werkelijk iets aan de hand. In een recessiecyclus van 26.000 jaar is er dan een keerpunt. Uh, maar het staat voor mij symbool voor een grote transformatie waar we met z'n allen in zitten. Uh, en het is gewoon een, een transformatie van bewustzijn in feite. En als we alleen maar op de materialistisch technische manier verder gaan met deze planeet... hebben we straks niks meer. Dus er komt een meer spirituele innerlijke component bij... Um, en ja, dat, dat is het 2012-verhaal voor mij. Ja, en dus niet omdat toevallig alle planeten op één lijn staan en omdat de aardas een beetje aan het draaien is enzovoort. Nou, kijk, natuurkundig is het van alles. Kijk, het weer is steeds extremer aan het worden. We hebben. Om dit uit te leggen, het heeft te maken met de positie die we innemen ten opzichte van het hart van de melkweg. En dat lijkt op dit moment hyperactief geworden te zijn. De, de NASA heeft het over hooggeladen plasma-energie die deze kant op komt. Daar reageert onze zon op. En dat. Uh, daar reageert het hele zonnestelsel op. Dus is het is niet exact dan... de middelste planeet van de Melkweg, toevallig, waar het om gaat? Nee, nee. De Melkweg is een nevel van een paar honderd miljard sterren. Oh, ik heb iets van Drunvalov of zo? Drunfalo die? Ja, ja is het heb, het ik op, op, heb ik op internet even gegoogeld. Ja? En toen heb ik een stuk of tien filmpjes bekeken. van zeven ja? minuten gemiddeld. Ja, die en ik. die had het dus over uh, de middelste planeet van de Melkweg. Nee, dat is God zo Kijk, Het hart van de Melkweg is een zwart exact, gat. Ja, precies. En dat, daar zijn sterren die met een snelheid van 200.000 kilometer per seconde om dat gat heen draaien. En dan heb je het over sterren. sterren hebben weer planeten en planeten hebben weer manen. Ja, precies. Dus, en dus, dit, dit dus, wordt heel groot. Kijk, een, een Melkweg heeft een paar honderd miljard sterren waar onze zon er eentje van, van is. is. En wat ik net zei, onze zon raakt op dit moment hyperactief, zodat niet alleen het weer op aarde extreem aan het worden is, maar in het hele zonnestelsel. Dus El Gore heeft maar voor een klein deel gelijk. Er is iets groters bezig. De ijskap op Mars is ook aan het smelten. De, de, en, en in mijn ogen is de melkweg een levend wezen wat wemelt van DNA. En dat krijgt gewoon zijn informatie vanuit het hart van de melkweg. En wij krijgen gewoon nieuwe informatie. We komen in een ander gebied van de melkweg terecht. Waar, waar, waardoor het leven hier van nieuwe straling, van nieuwe kosmische informatie wordt voorzien. En dan krijg je vanzelf een verandering. En in dit geval vooral in bewustzijn. En dan mogen we maar meedoen met z'n allen. En wie niet mee wil doen, die gaat maar naar een andere planeet. Zo eenvoudig is het. Uh, even kort, <laughs> kort door de bocht. Een soort ark van Noach, maar dan uh, in een moderne nou ja, Als we doorgaan zoals we het nu doen, althans, de, de, de mens, als je de mensen die nu de macht hebben, dat zootje psychopaten, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is het gewoon. Uh, die, die, die paar procent die nu alle macht hebben, als, je die, als we hun scenario door blijven volgen, we hebben ze zelf uitgenodigd, hun, uh, wij, wij staan macht ook af, Ja, dan hebben we straks geen planeet meer, dus het mag ook wel anders. Ja. Okay. Het kan alleen maar leuker worden, denk ik, na 2012. Oké, okay, nou, ik, ik spreek je tegen die tijd wel weer. Okay. Uh, in 1975 was uh, Seil Amsterdam, of uh, ja, was Amsterdam 700. En Seil Amsterdam was toen uh, heel actueel. Seil is er ook dit jaar weer. En uh, wel van 19 tot en met 23 augustus. Uh, 35 jaar geleden uh, was dus die Seil Amsterdam... En uh, ik heb toen zijles gehad in Heeg, op het, uh, in Friesland is dat. En er was een liedje wat steeds door mijn hoofd ging. Dat was I'm Sailing van Rod Stewart. I am sailing, I am sailing. Home again, cross the sea, I am sailing stormy wall. I, I am flying passing. Luisteraar, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Angelique van Driet, Peter Tone en Rob Spruit. Um, Angelique, uh, kun je iets vertellen over met wat je nu bezig bent? Je hebt het in de vorige uitzending gehad, bijvoorbeeld over Spaanse honden, kan ik me nog herinneren. Je hebt 24-hour coaching, je hebt uh, spirituele vacaturebank, je bent een duizendpoot. Maar waar ben je nu mee bezig? Je schrijft nog boeken, je geeft lezingen, nou ja. Nou ja, dat dus. <laughs> <laughs> um, uh, wat, wat me nu het meeste bezighoudt is uh, 24-hour coach, wat inderdaad een jaar geleden um, is opgestart. We zijn nu zo ver dat we in Zuid-Afrika uh, de lijn hebben opgestart voor expat-vrouwen daar, uh, voor een grote oliemaatschappij. Um, ja, De, de, de, de lijn, die, ja, dat, dat is gewoon echt een waanzinnige tool in bedrijven. Dus dat, je ziet ook dat het heel erg naar de zakelijke markt gaat. En de Spaanse honden, dat is inmiddels uitgebreid tot inderdaad ook Turkse honden en de Poolse honden. En ja, ik wil graag mijn drie minuten tijd gebruiken om de website van Stichting I te noemen. Dat is www.stichtingi.nl En dat is een organisatie die uit drie landen honden naar Nederland haalt. En zeker in deze vakantieperiode is het zo nodig dat de toeristen, en dat is mijn oproep bij deze toeristen die naar Griekenland en Turkije gaan, of zij op hun vlucht heen willen overwegen om benches mee te nemen. Daar kunnen ze gewoon voor naar de site gaan en kunnen ze zich voor aanmelden. En als zij terug vliegen of ze dan een hond mee willen nemen. Want we zijn heel erg afhankelijk van of toeristen de benches op, uh, op de reis terug mee willen nemen. Je hebt er echt helemaal geen last van. Alleen het moet onder begeleiding. Ja en de dieren zijn er dankbaar voor. Want in plaats van dat ze dan worden in de brand worden gestoken of in bomen worden gehangen, krijgen ze hier altijd een, een plekje bij een nieuwe baas. Oké, okay, dankjewel. Uh, Peter, voor jou zijn het ook hele drukke tijden nu natuurlijk met die 2012 in aantocht. Uh, ja, mijn vraag eigenlijk. Heb jij na 21, 12, 2012 nog werk? En uh, ja, dat is eigenlijk uh, aan jou de kans om misverstanden even te voorkomen om dit uit te leggen. Ik denk dat ik het alleen nog maar drukker ga krijgen. Ik ook, na vandaar na dat ik zeg uh, misverstanden. Ik, ik, het is nu zomertijd, dus het is voor mij een rustige tijd. Dus ik ben uh, weer aan het schrijven. Een artikel voor Frontier, een nieuw boek. Wat ik met, uh, met Willem Glaudemans ga schrijven over 2012. Uh, en... Een jeugdboek wat nog af moet. Uh, ik ben de, de tekst aan het schrijven inderdaad voor de i-app, voor die applicatie ja. voor, de, voor de telefoon waar we het net over net hadden. Het hebben, ja. Dus ik zit lekker rustig te schrijven, vooral. En daarna beginnen de trainingen en de workshops weer. En niet alleen op Maya-Klender gebied, maar ik ben ook energetisch coach en geef dan geeft een opleiding in bij Andromeda Academy. Ik heb weer mijn lezingen, daar kan je me ook voor uitnodigen uh, in het land. Uh, ja, alle workshops over deze kalender en over dit spel. Dus dan ga, in het najaar begint dat werk weer allemaal. En ik denk omdat de verwarring uh, ook toe gaat nemen in verband met 2012... dat ik het alleen maar drukker ga krijgen om ja, wat, wat inzicht en rust te brengen in dit verhaal. Ben je nu met een nieuw boek bezig momenteel Ja, ik, ik ben een, uh, eigenlijk een, een boek aan het schrijven over 2012... maar met een beetje een, een, een vrolijke luchtige toon. Van wat is er nou echt aan de hand. Wat speelt er nu werkelijk? Een beetje de zin en onzin ervan. Uh, en ja, het is vooral een tijd... het is een beetje een Orwelliaanse tijd... waarin alles niet meer is wat het lijkt. De media houden ons dom. De ziekenhuizen... daar word je bijna ziek van. Uh, nou ja, er, er is van alles aan, aan de hand. En we krijgen juist kanker van dat spul... wat we op onze huid moeten smeren. Ik weet niet of je dat verband ooit gemerkt hebt. Want het huidkankerprobleem is toegenomen juist... nadat we met zonnebrandolie begonnen... Het is een enkel opbeurend woord, Peter. En zo kan ik even nemen. Er, zijn, er is heel veel. Uh, je, ja, je moet gewoon. Uh, het is een verwarrende tijd. En ik vind het heerlijk om, om daar wat uh, mijn, mijn, mijn, mijn gedachten over te laten gaan. In, in woord en in uh, schrift. Oké, okay, dankjewel. Um, een hommage in Zandvoort is een strandtent. Het is de laatste strandtent voor Zuid. Waar je van die hele dikke havanna's kunt roken. En uh, daar wordt iedere avond tijdens de zonsondergang een nummer gedraaid. En dan komt er luid applaus van alle aanwezigen voor dat prachtige natuurschouwspel. Uh, het is een wonder wat dus iedere dag gewoon weer opnieuw plaatsvindt. En uh, het nummer wat erbij past is, en wat ze daar dus ook draaien is Don't Let the Sun Go Down On Me van George Michael. Fade to black and white. I'm growing tired, and time says, still be. Tot zover George Michael en natuurlijk Elton John, de schrijver van het liedje. En we gaan nu over naar de agenda. Uh, dinsdagavond 24 augustus is een informatieavond, gedachtenstromen en je essentie. Het thema is een nieuw leven. Uh, het is gratis deelname bij uh, Tony Rekelhof en uh, een mail met het onderwerp nieuw leven naar haar toe is voldoende. Um, 23 tot 26 augustus is de brug over. Een vierdaagse retraite die Wilka Zelder deze zomer geeft... samen met José Sloot, van Biodanza bekend. Je gaat, via het contact, je gaat het contact leggen via je eigen e e etherisch lichaam. Um, je gaat een duik nemen in de wereld van de scheppende energie... om gaandeweg je ware scheppingsmogelijkheden te ontdekken. Het is in Morgenland te brummen... en aanmelden via de tempelvanwater.gmail.com. Uh, 4 en 5 september is er een spirituele beurs in Haarlem van Nikki, Nikki's Place. 7 september staat er een cursus Persoonlijke Ontwikkeling in Heemstede. Door Tony Rekelhof op het programma. Uh, voor info kun je ook kijken op onze site www.inspiratieradio.nl. En dan aanklikken het blokje Agenda. 14 september is er een Ananda-lezing uh, met ons gast van vanavond, uh, Angelique van Driet, flirtcoach. Uh, zij heeft ook twee boeken geschreven, Hoe word ik een schat en de Team flirtgeboten. Uh, kom in je kracht en zoek de verbinding door te flirten. 14 september, doelenzaal van de Centrale Bibliotheek in Haarlem. Kaarten zijn verkocht bij Nieuwe Tijdswinkel Ananda Gierstraat in Haarlem voor 10 euro. En het laatste dingetje wat ik nog wil noemen is... op 3 oktober is er weer een spirituele beurs in Heemstede. Bewust zijn of bewust zijn. De info daarvoor is uh, bij www.mantair.nl of via onze site www.inspiratieradio.nl. Tot zover de agenda. Uh, ja, dan gaan we nu zo'n beetje aan het eind van het programma komen. Ik wil bedanken Angelique van het Riet, uh, Peter Tone en uh, Rob Spruit natuurlijk voor hun uh, aanwezigheid. Rob voor zijn dubbele aanwezigheid zelfs. Uh, voor gast en techniek. Uh, ook voor het uitzoeken van uh, drie van de vijf nummers. De volgende live-uitzending is op 15 augustus van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan Lilian Niamat als gast in onze uitzending. En zij gaat het hebben of over engelen of over de Kabbalah. Het zijn onderwerpen waar zij beide in gespecialiseerd is. En die uitzending wordt ook weer door mij gepresenteerd, door Herman Harms. Samen met mijn charmante assistente Mario van der Linden. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur 's avonds herhaald. En iedere woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wanneer u iets aan ons wilt vertellen, bijvoorbeeld een onderwerp voor de agenda, stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. Ik ben Herman Harms en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar de uitzending heeft geluisterd als we mee bij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. We gaan nu luisteren naar een gedicht van Anita Boom van Doorn, voorgelezen door Mario van der Linden. Samen, zoals in jij en ik. Ja. Samen, zoals in jij en ik. Samen, zonder voorwaarden en zonder verhalen. Samen even liggen, jouw verhalen, mijn verhalen. Wat gebeurt er in jouw leven? Wat wil je delen met mij? Samen, zonder versmelting, zonder drama, zonder elkaar te overweldigen of over te nemen. Gewoon, zomaar genietend van de God in jou, die geniet van de God in mij. Je bent precies goed zoals je bent en ik ben precies goed zoals ik ben. Samen genieten...